Tis van Kesteren met het NOS-journaal. Een jongen van 14 uit Rotterdam is vanavond overleden nadat hij zwaar gewond was geraakt door vuurwerk. Dat er nog geprobeerd is de jongen te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Ooggetuigen zeggen tegen Rijnmond dat de jongen bezig was met het afsteken van zwaar vuurwerk. Een cobra ontplofte te vroeg, zeggen de getuigen. Eerder vandaag raakte in, Ze in Zeeland een jongen van 13 gewond. Volgens de politie stak hij een cobra 6 aan die te vroeg ontplofte. Waarschijnlijk raakte hij een deel van zijn hand kwijt. In Hoogkerk in de gemeente Groningen is de mobiele eenheid ingezet bij ongeregeldheden. In de straat was het onrustig en er waren brandjes gesticht. En toen de politie werd bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk, werd de ME ingezet. Afgelopen jaren kwam de ME vaker in actie tijdens de nieuwjaarsnacht in Hoogkerk. Drie kopstukken van de aanslagen in de VS van 11 september 2001 kunnen de doodstraf ontlopen. In augustus hebben ze een schikking getroffen met de aanklager, schrijft persbureau EP. Die schrikking is vandaag door een militaire rechtbank bevestigd. Onder de drie is het vermoedelijke brein achter de Al-Qaeda-aanslagen, Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al meer dan twintig jaar vast, maar tot een rechtszaak kwam het nooit. De luchtkwaliteit zou rond de jaarwisseling korte tijd erg slecht zijn. Daarvoor waarschuwt het RVM. Ondanks de wind zijn er plaatselijk hoge concentraties fijnstof door het afgestoken vuurwerk. Mensen met longaandoeningen kunnen daardoor last krijgen van luchtwegklachten. Het RIVM raadt die mensen dan ook aan om de eerste uren van de jaarwisseling binnen te blijven. Het weer bewolkt met hier en daar motregen en aan zee een harde stormachtige wind met kans op zware windstoten. Minima vannacht tussen 5 en 8 graden. In het noorden valt wat regen. En ook morgen is het onstuimig met overal veel wind en regen bij een graad of 9. Later in de week kouder met winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort.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 Wacht bij jou!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 won't find one better. Can't you see that love is blind? Don't you around like? see, but you made all How you can speak right to my heart Negers. ZANG EN MUZIEK From the hurt that you have caused Everywhere I turn Seems like everything I see Reflects the love that you stress, geen druk, neem toe, nog een Schluck van de tonic.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 Kanst du Kastolien sehen bei unserem Feuerwerk. Oh. Wir reißen uns von einem Frieden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm wir eben